Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk is iemand door Storm Louis om het leven gekomen, dat meldde Franse media. De man zou met zijn auto meegesleurd zijn in een rivier. Hulpdiensten konden hem niet meer redden. Ook in Nederland is er kans op zware windstoten. En dus heeft het KNMI in alle provincies code oranje afgekondigd. Langs de kust en op de Waddeneilanden kunnen windstoten van meer dan 120 km per uur voorkomen. En ook trekken er zware onweersbuien over het land. De politie in verschillende Europese landen zegt een grote mensenhandelbende te hebben opgerold. De criminelen lieten migranten het water oversteken tussen Frankrijk en Engeland. Bij de mensensmokkel op het kanaal zijn honderden mensen gestorven. De mensenhandelaren werden in Duitsland opgepakt. De Belgische YouTuber Acid moet een schadevergoeding van 20.000 euro betalen. Hij maakte de namen van leden van een Belgische studentenvereniging bekend. Bij de ontgroening van die club kwam zes jaar geleden Sanda Dia om het leven. De studenten kregen toen lagere straffen dan ACID nu. Veel mensen in België vinden dat klassejustitie. Als je aan TikTok denkt, dan denk je vast aan vrolijke video's en positieve reacties. Maar TikTokkers zien dat er steeds meer haatreacties worden geplaatst... die soms zelfs racistisch zijn. Ezra merkt het ook. Hij maakt al zo'n drie jaar video's op TikTok... voor meer dan 100.000 volgers. Ik zag een bepaalde video voorbij komen... ...waar er in, in dit geval toevallig gewoon behoorlijk racistische dingen werden gezegd in de comments. En eigenlijk, ik scrollde daar dan dus heel lang doorheen... ...van oh, ik kan het niet geloven, ik kan het niet geloven. En er was niet één, één comment die was er van... Jongens, wat zijn we aan het doen? Volgens deze social media expert heeft het te maken met volwassenen die ook te vinden zijn op TikTok. Ik heb het gevoel dat TikTok gewoon ouder aan het worden is. De gebruikers worden ouder op het platform. Uh, hè, vroeger was het echt alleen voor, uh, voor kinderen, voor jongeren. Maar uh, ja, iedereen wordt steeds ouder op het platform. En je ziet eigenlijk dat gewoon de mensen dus van uh, Twitter, X afkomen, van Instagram. En ze nemen uh, ja, die onaardigheid van uh, Twitter en Instagram eigenlijk mee naar TikTok. TikTok laat weten een groei van negatieve reacties te zien en er alles aan te doen om die te stoppen.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 Nou, dat dus vanavond hier in de studio, Blinded by Runaway, bij Bonaniki. Die is vanavond in de studio niet alleen, hij is ook met Joost gekomen. Dus we gaan met beiden ook even een beetje praten. Dus dat allemaal straks. Als Marcus van Dam het sein geeft dat we kunnen beginnen, dan kunnen we beginnen. Is het goed? Oh, nou, Dan is het eigenlijk al in gezwinde spoed deze kant op, denk ik. Nou ja, dat doen we zo wel eventjes. Laat ze nog heel eventjes zitten. We gaan eerst nog iets laten horen. Wat afgelopen vrijdag is uitgebracht. Ook een deelnemster aan de roepen Acta wordt, net als deze Bonnie Niki, trouwens. Of zij. Ook net als en Nicky de popronde gaat meedoen. Dat moeten we afwachten. Want uh, de selectie voor 2024 is aanstaande. En uh, de keuze moet nog uh, gemaakt worden. Maar uh, of Hayon Chai dat uh, gaat doen. Uh, dat is vers 2. Ze, ze, ze heeft zich al aangemeld. Nu is het alleen aan uh, de mensen van de popronde uh, zaken. Of ze daarbij mag uh, zitten. Nummer, dat nummer heet oh, Carefully Good. Live an exhausting life. Drink a Take a five, not to late to toss the die.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 De ander heet in het echt Samuel Prins, maar uh, voor vanavond gaat hij door het leven als Bonaniki. En niet alleen yes. voor vanavond, maar ook voor de rest uh, als het gaat om zijn muziek. Want dat is natuurlijk hetgeen uh, waar je het onderuit uh, brengt. Uh, Zeker. Ja. Ja. ja, klopt. Uh, nou, uh, de, het gaat al een uh, tijdje terug, want uh, uh, ja, het, de act daar wordt is het aanknopingspunt. Maar ineens zag ik uh, in 2000, wat was het?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 Nee. Uh, ha, ha, iedereen zat uh, zowat uh, te slapen... en ineens, baf, popronde. Bonaniki. Ja, dat dus, dus, dus, ja, zit dus uh, ik, ik in kluis, hoor. Want ik heb ook zitten pitten in dat <laughs> opzicht. Dus. Maar ja, vertel. Verbaast, <laughs> ja. ja, ik was ook verbaasd. Dus. Ja, maar dus maar, uh, maar ook hoe, is dat, hoe is dat gelopen dan? Uh, vertel. Ja, het was... Uh...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 dat je denkt, wat moet ik zijn in Breda? Uh, ja, dat is echt ongelooflijk. Nou, jij, jij, jij reist ook heel wat af volgens mij. Uh, nou, uh, uh, voornamelijk binnen deze provincie. En dan ja. beperk ik het nog enigszins tot Haarlem, ja. uh, Amsterdam. En een klein beetje Volendam. Maar dan had uh, het toch ook wel een beetje op eerlijk gezegd. Ja, je gaat wel echt alle, alle kanten op. Ja. Dus wel, uh, wat was het? Uh, we zijn in uh, Sittard geweest.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 Dus, uh, de, de woordvoerder van de gemeente Zandvoort... die heeft hier ook uh, ooit een radioprogramma gedaan. Ah, nee. Ja, hey, de heer ja, Walter Dus ik <laughs> weet niet of die toevallig vanavond... Uh, weer ingeprikt zit. Maar anders kan hij in ieder geval wel de herhalingen uh, terugzien. Ah, ja. ah super. Nee, dus, dus, dus, uh, dus, dus, dus dat. <laughs> uh, maar goed, uh, die, uh, die heeft al uh, gezegd... Uh, dat, uh, dat is wel iets wat mij aanspreekt. Nou ja, tof, tof, dus dan heb je al uh, wel, uh, wel iets uh, bereikt. En ja, uh, jouw muziek... Uh, is toch enigszins, daar zit uh, heel veel optimisme uh, in. Ben jij zelf ook een optimistisch mens? Ik denk het wel, ja. ja. Misschien kijk ook naar Joost, want die kent mij ook een beetje. Maar volgens mij, <laughs> hij trouwens ook. Maar... Ja, ja. Heel optimistisch. Ja. Ja. Volgens mij staan we wel redelijk positief. Ja, in uh, wel dan erbij. gaan we even naar Joost, want Joost zelf maakt ook uh, muziek. Ja, ja.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 Hmm. Audio klopt helemaal. Dus uh, ja, het, het, is wat, wat dat gaat, uh, het kan, kan meemaken. Ja, ik weet dat alleen niet of het uh, videotechnisch uh, te regelen is. <laughs> Volgens mij uh, kan alles. Uh, maar dat dus. Nou heren, ik uh, zou zeggen... Uh, we gaan uh, zo rond half negen. Dat zal tussen... Uh, wat ze al zei, vijf is een zo'n beetje... dat is een beetje de uh, tijdstip wat we aanhouden in dat, dat opzicht. Dus. Um, maar zover is het nog dit. We gaan eerst even nog uh, even stevig materiaal draaien. Dus Carden en uh, melanoton. was dan de cardigan in. Ja, dan krijgen we nog even een fijne dienstmededeling. Dat is heel erg fijn. Want zo dadelijk zijn we al binnen een uur gewoon weer klaar. Want, nou ja, het enige... Ja, nee, ze gaan alle twee straks gewoon de kuier laten nemen. Maar ja, dan moeten we even het spoorboekje overgooien. Beginnen we gewoon nu met de eerste set van twee nummers. En vervolgens, ja, ja er moet iemand om half tien moet er iemand weg.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 Ik zit, ja, ja oké, okay. ja, ja, ja. kijk, er komt nog een, er zit nog iets met geluid, ja, want dat, dat. goed, uh, laten we beginnen bij het begin, en de, dat is de, um, ja, dat is de akoestische versie van She's An Miracle, uh, daar beginnen we dan maar mee.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 Reflecting your I'm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 For the next and the day's not even done Drowning in responsibility Nummer samen met Mella dat heet uh, Coming of Age. Um, ja, uh, we hebben even driftig uh, zitten praten. Hoe zit het er nou? Wanneer moeten jullie nou weg? En uh, hoe zit het er <laughs> ja, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat had weer een beetje te maken met uh, hier en daar uh, goed. Uh, miscommunicatie misschien van mijn kant, misschien miscommunicatie ook van de kant van Bon en Nicky. Maar uh, we zijn er uiteindelijk uit. Uh, het wordt een, een vlugger vanavond, dus uh, alles wordt uh, in dit uur eventjes uh, gedaan.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 Uh, ik was met een vriend onderweg naar Italië op vakantie. En toen zaten we mm. met z'n tweeën in de auto. En hij liet Goldband en Sophie Straten horen. ik was heel erg onder de, onder de indruk van de productie, zeg maar. Mm. En toen heb ik weer een gewoon. eigenlijk gewoon... Uh, totaal, brutaal zijn. En, drie, uh, ja. en toen kreeg ik een uitnodiging om uh, ja, wat materiaal toestemming te sturen. En uh, zodoende. Ja, het lijkt een beetje op het uh, verhaal van uh, Noraly Hendricks, die met Mark van Inbergen zo'n soortgelijke verhaal had. Oh, ja? Ja, ja, die, die zei van, uh, nou, ik, uh, ik heb wat materiaal, kan ik even bij jou op de koffie komen? Dus het is een soortgelijke verhaal. Eigenlijk uh, bijna hetzelfde. Dus, het scheelt heb... niet veel. Maar, uh, ja, het wel echt geluk, hoor dat het uh, kon op deze ja. manier. Maar, um, hebben jullie uh, ook reacties gekregen op uh, de muziek die jullie maken?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 In dit seizoen, in deze herfst, in dit voorjaar van voor mijn verdriet, in deze leegte verder. In deze leegte verder. In dit voorjaar van voor mijn verdriet, in deze leegte verder. Ik kan er niet bij, dat jij niet meer, nooit meer hier zal, hier bij mij.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 you need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 Sunrise when you were walking out the door. Goodbye for now. Hard times, you don't deserve them anymore. It will be alright, somehow. Little bit of hope oh, oh, oh, just a little bit of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 Just a little bit of hope oh, For your journey home All that we need just a little bit of hope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 Nou, ja, dat zou maar kunnen. Dat doen we allemaal eens. Ja, we <laughs> ja, oh, wel eens zeker. Oh, dit is eigenlijk ook een vredelde huiskamer in. Maar daar zou wel iets uit uh, voort uh, kunnen zeker, komen. Ja. Dan, uh, dat wij dit uh, massaal gaan delen straks op uh, de socials. Uh, dat zou uh, fantastisch zijn. Ja. Uh, maar goed, uh, leuk dat jullie hier geweest zijn. Ja, heel erg bedankt voor de uitdaging. Supertof dank. En uh, graag tot een volgende keer in.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 Dance on a blade and a page I'm gonna try to find my own way She knew from that point life would should be tough But she realized she deserves a little love